Wat u nog iets wil hebben, meneer Ridders? Ik wou even afrekenen als het kan. Ik ben nodig weer naar de zaak. Ik duur druk. Er ligt zo'n stapel recepten. In juli? Oh, ik dacht dat u het in tijd van een jaar op uw sloven afkomt. Met warm weer hebben de mensen ook kwalen. Oh ja? Ja, alleen anderen. U zou versteld vanuit... U had één koffie en wat had u nog meer? En twee broodjes. Oh ja. Ik was van plan vandaag aan de lijn te doen. Maar als ik hier kom, vergeet ik al mijn goede voornemen. Ja, ja lunchroom is als een oase in de woestijn. Ik weet niet hoe we het zonder u zouden stellen, mevrouw Sbien. Een koffie en twee broodjes, dat is dan een standpans. Het is te geest. Tot vanmiddag. Graag. Dank u, meneer Reden. Zeg, dus, dus vrouw, waar blijft mijn bestelling? Heb is ik die aangenomen. Nee, de andere juffrouw, die kleine mager. Ik wacht op 10 minuten. Wat hebt u besteld? Koffie? Nee, ik kan het in de ene portie toast. Oh, het zal wel onderweg zijn. Ik zal even kijken. Ja. Ja. Wil je geven, dat de beetje wat te zien? In de machine, Jelle. Ze had in de wissel al zocht niet naar de keuken te komen, wel? Ze was toch dit moment bezig met een knop? Ja, ze heeft dat de portie keek naar mevrouw Klaatsen. Het gebracht. Hoe lang is dat geleden? Een minuut of tien. Nee, wacht even. Ik heb het daarna nog gezien in de gang. Ze stond het in de schrift te krabbelen. Zeker weer een van de verhalen. Thille, is dat een schrijfmachine niet? Ja hoor. Nou, dan is ze boven. Dan uh, uh, kan ik je tegen de toos. En uh, maatsoep alsjeblieft. Ja, vrouw. Afsie! Ja. Afsie! Roep je, Of ik roep? Ik sta voor iemand in de te schreven. Is het huis? Ik heb het niet gehoord. Ik was zo druk bezig. Druk bezig. Ik zou beter zijn als je beneden druk bezig was. Ach, ik kreeg ineens inspiratie. Een fantastisch goed idee. Had je het niet voor later kunnen bewaren? Je doen druk met hebben tussen tien en elf. Het is moeilijk genoeg met ons twee. Alleen kan ik het heerst niet af. Maar dit is een reizenvolnustig idee. Een detective story die zich afspeelt in een van die, uh, die wasserettes. Je weet wel waar mensen hun was kunnen doen. Ik heb nog geen tijd om te kletsen. Monsieur. Laat het uit hier later. Laat die rommel nog liggen en kom en eten. De eindelijk in Ja ze. Oh, en alle andere bediend? Ik heb net een amandelbroodje aangenomen voor die uh, groene dag. Oh, Brigadier Foster. Nee, nee, maar Fien, oh, jij, Mary, dat is niet fout. We heel jij dat de doorgeven. Ja. Goedemorgen brigadier. Hallo Elsie. Lekker buiten voor morgen vindt u niet? Ja, oh, een beetje fris is wel voor tijd dat we eens mooi warm weergeven. krijgen. Ja. ja, niet dat het voor mij veel verschil maakt voor een begraven als ik ben in zo'n miserig bureau. Haha, <lacht> weer geloven dat ik vaak weer naar de straatdienst verlang. Oh, maar uh, opsporen is toch veel prettiger? hè? Oh, het enige wat ik deze week heb opgespoord, dat is een geduid sportbord en twee weggelopen katten. <lacht> oh, ik denk dat het wel net zo zal zijn als met andere werk. Je hebt een licht en een schaduwzijde. Ja, maar meer schaduw dan licht. Ik, uh... Ik hoop dan dat ik vanmorgen lang te komen. Oh, oh, zo, zo. zo. Ik, eh, ik had u wat willen vragen. Ah, ja, je wou me zeker weer uitroeren, hè? Wat krabbel je deze keer? Krabbel, hè? Ja. Oh, ik schrijf serieus als je dan doet. Ja, weer een thriller. Zo zou het kunnen noemen. Ik had gedacht dat romantische verhalen meer in jouw lijn zouden liggen. Oh, waarom? Een paar van de beroemdste detectives, waarvan zijn vrouwen. Hm. Eckerte Christy en Dorothy Sears, om hem maar te noemen. Oh, zeg, lekker je je daarmee? <laughs> het weet Eckerte Christy. Nou, nou, nou. Het is een beetje eerst zuchtig, dat geef ik toe. Maar ja. uh, ze heeft ook ergens moeten beginnen. Ja, ja dat is waar, dat is waar. Uh, wat is het, deze keer? Nou, ik uh, laat mijn verhaal spelen in een wasserette. Ah. En dan nou vraag ik me af of vingerafdrukken bestand zijn tegen hitte. Ja, tegen directe hitte niet. Hoogstens tegen matige warmte. Maar als er vocht in de atmosfeer is, damp of zo, ja. dan verwijderen ze. Oh, is dat nou jammer. Huh? Het bederft alles. Dan zal ik mijn idee niet kunnen gebruiken. Ja, dat is spijt me hoor. Maar weet je wat ik zou kunnen gebruiken? Huh? Mm -hmm. Een lekkere sterke kop thee zou je me daar aan kunnen helpen. Oh, en natuurlijk moet je lekker. Ik zal het halen. Gaan, maar ik ben voor de eerste lunch terug. Heb je hem nu eens Ja, hier. Yes. Och, mooi. Ik leg hem maar op het tafeltje. Ja. Oh, dat schiet me nog wat te binnen. Ik moet het bij me informeren of ze de staal al hebben. Staal van wat? De plastic tafeltje. Yeah. Oh, nee, alsjeblieft niet Sarah. Wat heb je gezegd? Oh, ik kan geen plastic zien. Ze zijn anders erg praktisch. Ja, dat zal wel. Maar moet alles nou praktisch zijn. De klanten halen meer van oude wetten, toch? is dus dat staat veel huis. kan best, maar het is oneconomisch. Weet jij hoe hoog de rekening van de wasserij is elke week? Die loopt in de ponden. Nou, dan... Is, uh... Ze verhogen we onze prijzen? Nee, die zijn al hoog genoeg. Oh, doe maar. Oh. Misschien besef je het niet, maar we springen er maar net uit. Als we de prijzen gaan verhogen, loopt de terug. Dat moeten we dus niet doen. Nee, nee, we moeten de onkosten drukken. Oh, Sarah. Oh. En Elsie, het spijt me. Je moet de zaak aan de praktische kant bekijken. Alles kunnen we straks ons aardig mens wel aanvragen. Zeg... Waarom zetten we er nog een paar tafeltjes bij? Als we nog al één tafel op de stoel zetten, hebben we geen ruimte meer om ons te bewegen. Maar jij hebt het toch over uitbreiding gehad? Ja, ik ben het wel van plan uit te breiden. Maar dan moet ik dat stukje grond hiernaast hebben. En dat is ja. Had ja, van meneer Lappelit. Uf, heb je al nog gesproken? Nee, nou het zou doen, Voor Zo ik de kans uh, Hoe laat komt hij gewoonlijk? Meestal om een uur, zelf. Maar morgen is hij nog niet geweest. Mocht hij komen, zeg jij dan alstublieft niks. Nee. Oh. Die klutje moet met veel tact worden aangepakt... ...maar dat ligt jou nog niet zo. Och, ik, ik <tie> uit. Nee, voor mij heb jij echt geen aardig. Ben je het misschien met me eens... ...dat je zoiets beter aan mij kunt overlaan? Ja. Oh ja, ik zou de boerlooploze goed. Nou, leg jij de minuut even op de plaats, hè? Ja. Oeh, je, je hebt op de goede draad toch wel opgezet, niet? 16 juli. Prachtig. Als je klaar bent, neem je dan je koffie? Dan hm. blijf als je in de winkel. Ik ben zo trots. mevrouw oh ja. oh, Klaak. Ik heb vergeten mijn broodjes mee te nemen toen nee. ik zo even hier was. Zijn nou zeker uitverkocht, hè? Oh, eens even kijken. Ik heb er nog zes. Nou, geef me die maar. Ja. Oh, wat een schrikkelijke ochtend. Pas over formulieren heen. En iedereen wou ze poel in sturen. Goedemorgen, help u. Hé, hey, ik dacht even dat is nu, Als je een tafeltje gaat zoeken, dan zo bij u. Zeg, maar je zoeken mij niet aan haar dat is... Uh, dit... Kijk, stik van mevrouw Klaak. Zo, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dag, Alzi. Dag, maar tot klaar. Het uh, gewone recept, meneer uh, Evelin. Graag. Ik vind de grote invasie gemist te hebben. Ja, tijdje geleden was het ontzettend druk. Het is nu weer heel rustig. Zo met koffie zou mezelf gaan inschenken. Ook oh, dat ik zelf grappig in zin heb. Graag. Wilt u nog iets bij uw koffie? Alleen maar een broodje. Goed. Dan zorg erop. Raffi. Oh, meneer. U drinkt hem half om half niet, meer, hè? Ja. Ligt, Raffi. Zo, dankjewel, je, meneer zonder melk? Ik uh, drink hem graag zwart. Ze zeggen dat je daar diep van wordt en helpt uh, opzinnigt. Mm. En dat is uh, heel belangrijk dat je creatief werk doet, vindt u niet? Absoluut. Hoe gaat het met de schrijverij? Dat is niet zo gek. Maar het uh, is zo moeilijk nieuwe onderwerpen te vinden. Ja, kan het me voorstellen. Ik heb een voor je vasthoudendheid. Een heleboel mensen praten alleen maar over schrijven. Maar ze doen nooit iets. Ze kunnen het is erg flink van. Ik spiekeer me hier Wat voor de reisje ja. op Nee, oh. je ja, bakje. Ik heb toch niet een moezicht. Ja. Ja. Nee, dank u wel. Ja, geen dank, hoor. Hmm? Oh, nee. Mijn script terug? Ja. Yes. Jammer. Er hmm. zijn nog meer uitgevers. Nee, ik heb ze nou allemaal wel gehad, geloof ik. Oh, probeer je het met een nieuwe man. Ik was er zo vast van overtuigd dat ik deze zou plaatsen. Ja, oh, maar in de broer, man. Want... Vertel eens. waar ging deze over? Och, dat wil ik u niet mee vervelen. Hmm, je verveelt me nooit, Elsie. Integendeel. Nou, dat hoor. Het gaat over een uh, particulier detective en zo. Ken je een particulier detective? Nee. Ben je wel eens in zo geweest? Nee, maar ik heb er films van gezien en een uh, boek over gelezen. Dat is de moeilijkheid, zie je. De bedwaaroman schrijvers schrijven van hun eigen ervaring uit. Oh, dat kan wel. Maar ik kan toch echt niet over zwakte in schrijven, wel. Het is allemaal zo stom vervelend. Deze lunchroom zou geen erg opwindende achtergrond vormen voor een killer. Nee, dat zei ik me ook niet. Maar, je zou je figuren tenminste kennen. Een moord is niet gebonden aan een bepaalde achtergrond of een bepaald slag mensen. Hm? Iedereen is geloof ik wel eens met de gedachte rondgelopen een anderen te vermoorden. U toch weet je niet, meneer. <laughs> Daar zou je van opkijken. kijken. En uh, hou nou eens op met dat gemeneer. Ik zou het prettig vinden als je me Victor noemde. Nou, hè. Uh... Als de vrouw geen bezwaar tegen heeft... Waarom zou ze? Het? En uh, neem dan nou, een raad van me aan, Elfie. Blijf met de volgende Romando dichter bij huis. Ik zal het proberen. Ik heb al lang te langs een landveronder om van duiken van de terug te krijgen. Nog een kopje koffie? Een halfje. Uh -huh. Ik had u nog altijd iets willen vragen. Wat is er toch met die mooie hond van u gebeurd? Mijn hond? Ja, Denk, die heet die niet zo. Die prachtige collie. Oh, hij had de mooiste vacht die ik ooit heb gezien. Ik heb hem weg moeten doen. Had toch niet laten afmaken? Nee, nee, ik heb een nieuwe baas voor hem gezocht. Oh, hoe hebt u hem weg kunnen doen? Het was niet uit vrije wil. Noor, mijn vrouw, vond dat er te weinig plaats voor was in de bungalow. Ja, we hebben een paar kostbare dingen. Ja. Het was toch wel een grote hond? Wat ontzettend jammer. Tje, maar nu wil ik eens het geven en nemen. Hm. Zo wel. Nou ja, u hebt in elk geval al uw dalias nog. Nee, die heb ik ook niet meer. Maar ik dacht dat u zo'n bouwt een gewone collectie had. Die heb ik al gehad, maar moeder houdt niet van dalias. Ze zegt dat ze oren willen aantrekken. Nou ja, en dat doen uh, ze ook wel een beetje. Maar ja, we hebben nou vaste planten. Wat spijt me dat voor. Ach, oh. Zo erg is het ook weer niet. Ik moet toegeven dat oorwurmen lastig waren. Oh, maar ik had gehoord dat u eens een keer bijna alle prijzen van de tentoonstelling in de wacht hebt gesleept. Hmm, dat is ook zo. Voor jij en je zuster hier kwamen. Voor ik hertrouwde. Een paar jaar geleden. weet ik niet, maar nou wel herinnert te wel. Nee, Bendy en ik. Dahlia's. Met oorwurmen en al. Uw vrouw komt uit Londen, niet? Ja. Ja. We hebben elkaar op een boottocht leren kennen. Ja. Ja, dat is heel gek gegaan. Dat is mijn eerste vakantie sinds jaren. Zoals leren restgeschiedenis. geschiedenis. Je ziet het er niet aan, maar ze is bijzonder intelligent. Ik gaf les op een middelbare school. Dat is net op het lot ons bij elkaar heeft gegooid dat die bootreis. We waren geen moment dat elkaars nabijheid. Toen ik weer terug was, merkte ik dat ik haar miste. Ik schreef ze kwam. Dat was dat. Niet erg opwindend, hè? Zit niet veel stoffing voor een roman. Het verbaast me dat u een vrokling bent gebleven. Nou, in het begin wilde Nora niet liever dan terug naar de stad, maar ja. ineens veranderde ze van idee. Ik denk dat het de bungalow is geweest. Oh, dat kan ik me best voorstellen. Ik heb hem alleen maar van buiten gezien, maar hij ziet er schattig uit. En ik ben weg van dat prachtige raam aan de kant van de baai. Dat is de talon. salon. Salon? God, het lijkt me op een herberg met dat, uh, hoe noem je dat nou, dat, dat, dat gebobbelde glas? Gehamerd glas. Oh, gehamerd glas. Prachtig materiaal. Alleen een beetje warm in de zomer. Je moet oppassen dat het vernis van, van je meubelen niet gaat bladderen. Met zo'n zalige bungal kun je heerlijk van je pensioen genieten. Oh, maar ik ben nog niet helemaal met pensioen. Nog lang niet. Ik zit nog in het bestuur van verschillende ondernemingen. klopt. Ja, Haanse, de onderlinge investering en, uh, en niet te vergeten werk. Dat grote loon ja. Morgen huh? moet ik naar een vergadering voor commissarissen. Jij, jij moet toch niet toevallig in de stad zijn, wel? Ik? Hm? Zou ik je misschien een lift kunnen geven? En we zouden samen ergens gezellig kunnen gaan lunchen. Ach, dank u voor het aanbod, maar ik ga bijna nooit naar de stad. Ah. Andere keer is dit als... Oh. zo tijd dat ik wegkom. Mag ik even afrekenen? Ja. Goedemorgen, meneer Alvarez. Alsjeblieft. Morgen. Prachtig dat ik u nog tref. Ik zou u graag even willen spreken. Dat kan. Ach, Elsie, ja? wil jij die afwasstijl even naar Millie brengen? En uh, uh, niet meteen die boodschappen mee, ja? Ja, yes, hè? Oh ja, ik zeg tegen Millie oh. dat de rest vanmiddag om een uur drie bezorgd wordt. Ja. Ik houd u toch niet op? Nee. Wat kan ik voor u doen? <coughs> om dan met de deur in huis te vallen. Het gaat om dat stukje grond. Hiernaast. Ik heb van mijn advocaat gehoord dat het van u is. Ja, ik heb het een paar jaar geleden gekocht. Mijn zuster en ik overwegen de winkel uit te breiden groei uit onze ruimte, zoals u ziet. Ja. U zult vergunning moeten hebben van de gemeente. Dat weet ik. Maar ik zie geen reden waarom ze me die zouden weigeren. Ik ook niet. Alleen als u een bot wil doen, moet u niet bij mij zijn. Hoe bedoelt u? Toen we trouwden, heb ik een deel van mijn bezittingen op de naam van mevrouw laten overschrijven. Het stuk grond is er ook bij. Oh? Nou, u kunt gerust met haar gaan praten. Weet u wat? Ik zal het met haar bespreken zodra ik thuis kom. En ik zal haar vragen of ze u wel opbellen. Moet u dat doen? Dat zou ik erg lief van u vinden. Maar mevrouw Kennedy, moet ik u wel waarschuwen? Ze is een keiharde. Nelly? Ja, sir? Zijn de paarden geclasseerd? Ja, ik doe net wanhoop op. Oh, jij hier, Valtie? Ja, sir? Heb jij echt gisteren de boodschappen gecontroleerd? Ja. Mijn elfie Ik had ze eet moeten laten staan, want ze kwam net op een heb jij alles oh, twee keer aangelopen? Ja, doe ik altijd. Waar is dan de kerk? Ik kan. Oh, ja. ik heb je al nou tien oh, keer oh, gezegd, ja, Lillie, dat daaraan. ik blijde op de plank hoor bij het Oh, ja. ja. Wat is dat mevrouw Everett? Nee, mevrouw Klaas van het postkantoor. Ze vraagt of we een vrucht cake apart willen leggen. Hm. Ik denk dat meneer Everett vergeten heeft met dat te praten. Was niet. Als die iets beloofd is, dan doet hij het ook. Hij is een ontzettend aardige man. Hij heeft zulke keurige manieren. maar hij makkelijk te beïnvloeden, dat is hij wel. Stel je voor je eigendom op de naam van je vrouw te laten overdrijven. Dat bewijst alleen maar hoe zorgzaam hij is. Ik heb bewondering voor hem. Ik vind dat hij mevrouw Everett maar geboft heeft. Dat vind ik er nog meer. Nou, wat ik heb horen zeggen waren heel wat gebroken harten in Vorksdien toen hij had aangetekend. Heb ik gelijk of niet, Melly? Oh ex? ja... En er waren er twintig die een oogje op hem hadden. Nou ja, een landhuis en een auto en een hoop geld. <laughs> ik ga ook niet negen, zeggen, hem. Ja, maar hij heeft ook niet gek bekeken. We het de... is erg bij de hand en ziet er lang niet onaardig uit. En ze heeft een hoop geld van zichzelf ook. Winkel, Elfie. Uh, ja, ik ga ze. Uh... Oh, ik krijg de broodjes. Klopt Nelly. Ga je naar Mag ik een volkoren en een tijd en niet zo grote? Ja, alsjeblieft. Is dat alles wat u heeft? Chocoladetijd. Die ik de vorige keer had, was niet zo lekker. Heeft u niets anders? We hebben een, een nieuwe soort, soort walnoordcreme. Ik denk dat u die lekker vindt. Mag ik er eens zien? Ja, Millie is juist bezig met garnieren. Ja, ik heb een boel te doen vanmorgen. Hoe lang duurt dat? Een minuut of vijf, langer niet. Nou, als ik dan toch moet wachten, geef me dan maar een kop koffie. Hm? Een kop koffie? Zeker mevrouw, ik ben zo terug. Hm? Ja, mevrouw Everett is er. Ze drinkt hier koffie. Zo? Ja, maar ze had het aan te merken op onze chocolatetart. Wat een onzin. We hebben nooit klachten. Ik weet ik. Ik had het er bijna verteld. Dat heb ik toch niet gedaan, hè? Ik... Natuurlijk niet. Ik heb eraan geraden Wando thuis te proberen. Zijn jullie klaar, Milly? Bijna, juffrouw Elfie. Ik breng er direct in. Nou, dan dus zal ik hem eerst de koffie brengen. Nee. Ik bedien er wel. Doe, dat meteen een goede gelegenheid om over je maat te spreken. Geef maar hier. Goedemorgen. Zwaard op dit, mevrouw Everhuid. Een je graag. Ja, ja dank u. er staat hier geen suikerpot. Een ogenblik. Oh, niet door uw moeite, ik gebruik geen suiker. Och, ja, natuurlijk. Ik had eraan moeten denken. Had u er nog iets bij willen hebben? Nee, nee, nee, dank u. Op het ogenblik niet. Maar ik vind het wel prettig dat ik hier even rustig koffie kan drinken, juffrouw Peers. Het bespaart mijn telefoongesprek. Gaat u zitten. Dank u. Mijn man heeft me verteld dat u belangstelling hebt voor het stukje grond uh, hiernaast. Ja, omdat we onze zaak willen uitbreiden en de grond... De zaken de... gaan goed, hè? Hm? Nou, dat nou niet direct. Maar zoals u ziet zitten we hier nogal krap in de ruimte. Als het druk is, is het een rommelige boel. Dat kan ik me voorstellen. Uh, Hoeveel had u gedacht? Dat zou ik niet zo precies kunnen zeggen. Als ik naga wat ik voor deze grond heb betaald, dan... Denk ik dat uw land ongeveer een, een 300 waard is? 300? Oh, je verpiers, je een heel stuk achter, hoor. Niet toch? Vorig jaar zijn de prijzen letterlijk omhoog gevlogen. Werkelijk? Lustig in kanten? Bouwgrond is duur. Speciaal landbouwgebieden, Er zijn ontzettend veel beperkende bepalingen van overheidswegen. Oh, maar ik ben er zeker van dat we vergunning krijgen om te bouwen. Ja, maar u niet alleen ziet u, u bent niet de eerste die prijsopgave vraagt voor die grond. Nee, ik kan het perceeltje voor minder dan 1200 niet van de hand doen. 1200? Uh, maar dat is allemaal hoog. Dat, dat is meer dan we voor ons hele terrein betaald hebben. En dan kan ik alleen maar zeggen dat u geluk hebt gehad. Maar er moet toch een... Oh, ik geloof heus dat het weinig zin heeft nog verder over deze zaak te praten. Vindt u wel? Oh, als mijn tijd klaar is, moet ik maken dat ik wegkom. Ik heb nog een heleboel te doen vandaag. Als je naar de keuken gaat, ja, zet dan de ventilator aan, wil je? Het is ontzettend vol. Wat, ik had een plan? Ik wil ja. dat is geen hulp. Eentje En een toast met ijs. Pizza, eentje nee, toast, ijs. Ja. Oh, wat is het warm? Stipt er wat? Ja, de ventilator staat al lang. Zet het raam maar helemaal open. Ja. Nou, zoonheer, hebben we de hele zomer nog niet gehad. Nou, daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ik ben blij dat ik wat luchtigers heb aangetrokken maar door de thee. fantastische zaken. Ik ben zelfs uit voor de potaté die ik vanmiddag gezet heb. Ja, maar dit weer gaat er niks boven een goede kop thee. Heb je het broodje klaar voor die Posten? Hey, ja, ja, hier is het. is mooi, het is mooi. He, he, Dank je, lief. Met We hier. Oh, dankjewel, Elsie. Mijn oh, uh, vrouw zal wel warm zitten vandaag. Oh, regen maar. <laughs> en dan moet ik wel blij zijn dat ik geen verkeersdienst dienst heb. Nou, het moet wel een graad of veertig zijn in de zon. Oh, ja. Zo warm? Ja, het hoge drukgebied boven de Azoren heeft zich uitgebreid. Oh, is ja. het dat? Ja, Eén keer komt het weer bericht uit. Het oh, mag wel eens. Het is maar een mieselijke zomer geweest tot nu toe. Ja. Is dat uh, jullie telefoon? Ja, uh -uh. Het is al in orde. Millie neemt hem al op. Oh uh, ja. Uh, uh, uh. Ik wilde de getropen uitrusting had. Als u uw thee op hebt, bent u vast weer helemaal opgeknapt. Ja, uh, yeah. ja. Oh. Ik, uh, ik. wou u wat vertellen, brigadier. Oh ja, ja. ja. Ik ben opgehouden met het schrijven van verhalen over particuliere detectives. Zo. Ik ga me nu toeleggen ja. op onderwerpen die, die dichter bij huis liggen. Ah. Dingen uit mijn eigen ervaring. Oh, dat zal interessant is het, worden, hè? Ja, dat is het hier, is is, is het hier vocht, hè? Ja, wat is heb je ja. het opgebeld? Ja, kom op je ik Dan breekt de kleintje niet, hè. Wie heeft opgebeld? Ja, maar het is dringend mensen. Het loopt is van de Effort staat in brand. Nee, toch? De brand is gewaarschuwd, maar het brandt als een Dan mag ik wel zorgen dat ik erbij kom. We kunnen niet verzoend terug, meneer. Nee. We zullen de zaak moeten laten uitdrammen. Het is ook nog niet. Ben je er zeker van dat er niemand binnen is? Nee, maar mensen die kunnen er nog op geen tien meter bij komen. Nee, we kunnen alleen maar hopen. Hoe is het begonnen, met u? Ik weet er net zoveel van als u. Het onderzoek zal het wel uitwijzen. Maar zoals ik al zo vaak gezegd heb, die houtconstructie blijft gevaarlijk. Als de zaak helemaal brandt, dan is er geen hout meer. Dan. Oh, zeg dat wel, hoor. Nou, nou, dat brandt behoorlijk. Mogen we geluk spreken dat het huis afgelegen is? Nou, tenminste geen gevaar voor de percelen. Maar hou wel die schuur in de wapen. Ja, ja, dat is wel goed. Maar mensen die letten erop. Oh, dat publiek ook. Zo te zien is halverdoren bij hem geloven. Als er maar een eind blijven... zo komen we een beetje te dicht bij de afzetting. Dat komt wel in orde, oh, ik zie ze wel terug. Momentje... Nou, doe nou, mensen, een beetje af te hier leven is hier levensgewuild. En nog een eindje. Mooi. Ja. Wat jammer van dat mooie land, Pauw. Oh, wat doe jij hier? Wat zeg want ben ik niet te houden. Dat heb ik uh. altijd gehad. Nou, zo een als deze zul je niet van in min kruiden. Ah. Nog even. En dan komt dat dak omlaag. Is mevrouw Everest een veiligheid? Oh, we hopen het. Ze was vanmorgen nog in de winkel. Zo. Ja. Uh, en waar, waar was haar man? Die had een directievergadering in Londen. Het zei Gisteren, zei hij het nog. Ja. Heeft hij ook gezegd waar die vergadering was? Ja, hij is directeur bij Berg. Dat helpt hem al een heel en de weg. Hij zal dadelijk proberen hem te pakken te krijgen. Nee, niet zo dicht. Nee, blijf achter het hek alsjeblieft. Achteruit en zeer. En slotte, mijn heren, zou ik als mijn opinie willen uitspreken dat de recente modernisering van ons bedrijf ons in staat zal stellen het hoofd te bieden aan de concurrentie op de bestaande markt. Ik aarzel niet te verklaren dat een zeer winstgevend en in alle opzichten bevredigend jaar tegemoet zullen kunnen zien. Everett. Ja, je hebt gehoord. is een telefoon voor u. Ik kan nu niet gestuurd worden. Het is een brigadier van politie uit Foxpean. Hij zegt huh? dat het erg dringend is. Zo. Nou, dan moet het maar even. Waar? Hiernaast. Een ogenblikje nog, brigadier. Een Everett is onderweg. Alsjeblieft, meneer Everett. Dank u. Hallo? Ja, daar spreekt u mee. Komt dat de zaak, man? Ik zit midden in de bespreking. Wat? Wanneer is dat gebeurd? Zo. Is mijn vrouw in orde? Oh. Nou, als ze terugkomt voor ik er ben, zeg haar dan dat ik onderweg ben naar huis. Ja, ik had om steeds uur terug zullen zijn. Bedankt voor uw telefoontje, brigadier. Ja, tot ziens. Ja, meneer. Geef me een whisky, wilt u? Met soda? Nee, puur. Geef maar een dubbele. Werkelijk, Elsie, ik snap de mensen niet. Ze hoeven maar het woord brand te horen of ze gedragen zich als een troekschoolkinderen. Dat is toch gewoon? Natuurlijke nieuwsgierigheid? Ik kan er niets natuurlijks aan vinden. Het is ziekelijk als je het mij vraagt... Helemaal niet gewoon. Ik heb nog nooit zo'n horde gezien. Jij, Millie, toen alle anderen. De winkel was ineens leeg. Het wel alsof de lunchroom in brand stond. Oh, je had er ook bij moeten zijn, sir. Ik hou er niet van te staan kijken hoe iemand's bezittingen verbranden. Toen ik wegging, brandde het nog. Die arme meneer Everett. Zo die in de put zit. Hij zal wel zo verstandig zijn geweest zich te verzekeren. Hm. Zou nooit helemaal schadeloos kunnen stellen voor het verlies van zo'n schattig landhuis. En al het andere ongerief. Zeg, waar zullen we de Everets moeten wonen? Zo'n hotel moeten zoeken. En al die prachtige antieke meubelen. Als ze verzekerd zijn, kopen ze nieuwe. Dat is niet hetzelfde. Je moet praktisch zijn. Een stoel is een stoel. Maar ze zijn in één klap alles kwijt. Behalve de schuur. Ach, dan wordt het toch wel tijd dat Millie terugkomt. Dat is een harde woordje met het praten. Dat smeert hem zonder een woord te zeggen. Oh. Ja, dat is het. De... tijd. Hij heeft me even besloten. Er is iets verwekelijks gebeurd. Zo? Als je een man hebben een lijk in het land uitgevonden. Nee. Het is Ik ben helemaal helemaal niet. al op een neus. Zijn Zij zo zeker van dat het mevrouw Everett was? Ja, ze belast dit man. Hoe is het? Dat is toch wel erg. Misschien was ze al een Hij heeft me niet Everett opgebeld. Maar toen het nog niet. Was ik het? Wel? Wat is oh, Wat het? is het? de is al? Ik kan meer nog maar een beetje. Zorg dat die zeeboel omgewassen wordt. Ik ga dan maar naar huis. Die arme meneer Everett. Dit is heel erg. Maar mensen komen hier even goed overheen als over iets anders. We zouden kunnen helpen. Helpen? Hoe? Ik... Ik vind het een ellendig idee dat die arme man ooit in zijn eentje in de een of andere miserige hotelkamer zal moeten blijven. Zou wij hem niet kunnen vragen een paar dagen bij ons te komen logeren? Ach. Het... We hebben een logeerkamer. En veel last zal hij ons niet bezorgen. Hij kan hier beneden eten. Het is het minste wat we kunnen doen. Dat is wel zo, Nou ja, als hij geen andere afspraak heeft gemaakt, misschien wil hij liever in een hotel. Ik loop wel even langs het politiebureau als we gesloten hebben. Ik denk dat hij daar ook wel eens zal moeten. hierin, meneer Everett. Dank u, brigadier. Ja. Ik weet dat het een ontzettende schok voor u is... en ik vind het erg dat u te moeten vragen... maar identificatie is noodzakelijk... Dat begrijp ik. Het hoeft maar op te zijn, nemen. Ze heeft voorovergelegen. Daardoor ziet alles er niet zo erg uit... als anders misschien het geval zou zijn geweest. Mijn vrouw, ik ga die. <lacht> ja, wissel Laat maar. Het gaat alweer. Er staat een achterdrommel op mijn bureau. Dat is helaas het enige dat we hebben kunnen redden. Dank u. Ik zal u niet langer ophouden. Ik zal naar een kamer moeten omzien. Ja, nou, dat hoeft niet, meneer. Juffrouw Piers van de Luschelon is hier geweest. En ze heeft gezegd dat ze u daar graag onderdak zullen geven. Ach, dat is aardig van ze. Ja. Maar ik kan ze toch niet zomaar op een dak vallen. Ze zullen het prettig vinden als u komt. En u zult het toch beter hebben dan in een hotel. <coughs> u zult u voor de gerechtelijke lijkschouwing beschikbaar moeten houden. Maar... Dokter, heb u het stoffelijk overschot onderzocht? Ja. Wilt u een mening geven over de doodsoorzaak? Doodsoorzaak. Ten gevolge van veelvuldige brandwonden aan borst en onderlichaam. Um, Ik moet hier aan toevoegen dat een normaal postmortem niet mogelijk is geweest. Postmortem. ...en dat het onderzoek beperkt heeft moeten blijven tot keel en loon. Bij gevolgen van het keel. aantal en de omvang van de brandvonden? Ja. Maar na lezing van het rapport van de brandmeester... ...en kennisgenomen hebben van de houding waarin de overledende werd gevonden... ...ben ik van mening dat mevrouw Everett in een stoel heeft zitten slapen... ...toen ze door het vuur werd verrast. Stoel heeft zitten. Dank u, dokter. Roep <kwijnt> <kwijnt> oh, Victor Everett binnen. Victor Everett. Zweert u de waarheid, te zullen spreken, niets van de waarheid? Dat zweer ik. En gaat u zitten, meneer Everett. Dank u. U bent Victor Everett, burger dus Hillside Cottage, Meadows Lane, Frosting. Ja. Bij welke gelegenheid hebt u uw vrouw voor het laatst gezien? Ja. Op de ochtend van de 17e juli, om ongeveer 7. half elf. Ik moest daar een directievergadering die smiddags in Londen zou worden gehouden, maar ik wilde wat vroeger in de stad zijn. Mevrouw moest een paar boodschappen doen en we gingen samen het huis uit om, zoals ik al zei, half elf ongeveer, twintig over 10 misschien. Later op die dag om uh, ongeveer 18:15 uur 15, ...herkent u het lichaam van een vrouw op het te Frosdien... ...als dat van uw echtgenote? Ja. Meneer Everett, we zullen zo dadelijk een getuige deskundige oproepen. Maar kunt u misschien zelf op dit moment een verklaring geven... ...met betrekking tot de oorzaak van de band? Nee, helaas niet. We gebruiken geen gas in huis, mijn vrouw kookte liever elektrisch. En de hele Bungalow had anderhalf jaar geleden, kort nadat we getrouwd waren, nieuwe stroomleidingen gekregen die goedgekeurd zijn door de gemeente. Rookt u, mevrouw? Nee. Was er wel gevaarlijk materiaal in uw huis aanwezig? Voor zover ik weet niet. Een fles terpentine en wat methylalcohol. Maar die heb ik in de schuur, een flink eind van het huis af. Dus u kunt geen verslagen geven met betrekking tot de oorzaak van de band? Tot mijn spijt niet. Dank u, meneer U Roep meneer R.A. Jenkins binnen. Meneer R.A. Jenkins. Zweert u de waarheid? We zullen spreken niet niets van de waarheid. Dat zweer ik. U is Ronald Arthur Jenkins, bankmeester van de district. Ja, ik wil Op de namiddag van de 27 juli... hebt u de zonder zocht van Hillside Cottage Meadows Lane, Dean. Ja. En heeft u een conclusie aangaan met de oorsprong van de band? Ja, ik wil Wilt u het hoofd van deze conclusie in kennis stellen? Zeker. Ik heb de afwezigheid van gasleidingen geconstateerd... ...en de hoofdinvoer van de elektriciteit... Gecontroleerd. Er waren geen aanwijzingen dat het vuur daarin is ontstaan. Monsters puin zijn onderzocht op aanwezigheid van licht ontvlambaar materiaal... ...maar een positief resultaat heeft dit onderzoek niet opgeleverd. Gaat u door, meneer Ik heb een jarenlange praktijk in het lokaliseren van de vuurhaard. Dat wil zeggen, het vaststellen van de plaats waar de brand is begonnen. En ik ben van mening dat hij in de buurt ligt van het raam van de salon. Wat heeft een afleiding tot die vondstelling? Nou, kijk, de middag van de 17e was bijzonder warm. De temperatuur was boven de 30 graden. Boven de 30? Het raam van de salon was maar gehamerd glas. Gehamerd? Nu zijn er verschillende factoren, zoals de invalshoek van de zon en de structuur van het glas. De zonnestraal op één punt van het gordijn geconcentreerd geweest. Zo ongeveer als wanneer een kind met een vergrootglas speelt. En volgens mijn mening is daardoor een temperatuur ontstaan tot 230 graden Celsius. Genoeg om een gordijn of drageur van katoen of een soort gelijke vezel tot ontbranding te brengen. Waar zijn de gordijnen van katoen? Dat kan ik niet zeggen. We zijn met de brand volkomen vernieuwd, maar de rest hebben me de indruk gegeven dat ze van katoen kunnen zijn geweest. Dank u, meneer Jenkins. U hebt ons veilig volle gegevens verstrekt. In zaken Venora Everett, af 42 jaar, <coughs> overleden bij de band van Hillside Cottage, Frons verklaring van de echtgenoot van de politiearts het en van distriktsbandbeesten uit welke verklaring is komen vast te staan dat de brand aan een samenloop van omstandigheden moet worden toegeschreven. Ik hoop dat ik niet stoor, meneer Everett. Hmm. Ik heb hier wat bloemen uit de tuin om de kamer een beetje op te vrolijken. Ik zag ze je snijden, maar ik wist echt niet dat ze voor mij waren. Ach, daar is toch wel. Uh, bent u helemaal op puur gemak? Helemaal. Ik kan jou en je zuster niet dankbaar genoeg zijn. Jullie zijn ontzettend lief voor me geweest. Oh, niet de moeite. Maar ik kan jullie toch echt niet langer tot last zijn. Ik ben hier al langer dan een week. Maar u bent ons helemaal niet tot last. Het, het is juist heel wat anders zo'n zo'n man in huis te hebben. Ik heb een onderhandeling over een nieuwe bungalow. Maar daar gaat al wat tijd in zitten. Nou, wat mij betreft mag u bij ons blijven dat alles in kan en kruik is. Dank je, Elsie. En, hoe gaat het met de schrijverheid? Oh, ik, ik heb nog eens nagedacht over wat u gezegd hebt. Dus. Over het uh, zoeken van onderwerpen dichter bij uw huis. Ja. He? En om u de waarheid te zeggen... Ik heb een idee gekregen, maar ja, bij inzien lijkt het me toch niet helemaal correct. Hoezo, niet correct? Vertel eens wat meer van. Moet dat echt? Vooruit. Zo erg dat wel niet zijn. Misschien praat u anders als ik het u verteld heb. Probeer het. Goed. Het idee is bij hem opgekomen tijdens de zitting. De zitting? Na het uh, overlijden van uw vrouw. Oh, ja. Nou, ik dacht dat ik mijn verhaal best zou kunnen beginnen met een brand in een dorp. Geen gloednieuw idee, hè? Hoe bedoelt u? Oh, dat is al zo vaak gedaan. Ja, het zal wel. Ik, ik, ik heb het ook nog niet tot in details uitgewerkt. Ik was van om met brigadier wier over te praten, die thee kon drinken. En zij, u... Uh... Bezwaarheid, natuurlijk. Waarom zou ik? Nee hoor, ga rustig aan, Hoewel ik persoonlijk naar een wat originele onderwerp zou hebben gezocht. En uh, meneer Everett, huh? bij het verlaten van de zaal naar nou, haar lijkkrant. Die krantenkirk, die kunnen niet meer met rust laten. Meneer Everett houdt zijn hoofd een beetje afgewend. Nee. Houdt u stappen goed, dokter? Nou, waarschijnlijk. Goeie genade, dat is een geval van belediging, zo'n foto. Uit mijn ogen door mij. <laughs> ja. Maar, eh, uh, alstublieft. Ja? Ik heb op jou gelet tijdens de zitting. Jij zou druk in je schriften krabbelen. Oh, ja, ziet u, toen het daar zo zat, het... Te midden van tragiek, om zo te zeggen. Tragiek klopt het niet in de Toch niet voor een nieuws? Wel, hoor. Ja, oh. de beste auteurs schrijven altijd van hun eigen ervaring uit. Ja, maar daar moet je mee uitkijken, Elsie Je zou wel mensen mee tegen de haren kunnen strijken. Uh, meneer Everett, bedoel ik. Kan hem niet schelen? Wat? Dat heeft hij niet gedaan Bovendien zou ik de namen kunnen veranderen. Nou, als je dat niet zou doen, dan uh, zou je een proces weer een smaadvriet gieren. Wel nee. Mijn dorp zou volkomen gefunctieerd zijn. Ik was van plan het uh, met Bero te noemen of oh, ja. zoiets. Het zou niet in mijn hoofd halen iemand te kwetsen. <laughs> en wie had je al slachtoffer voorgesteld? Maar ik had gedacht aan een. Uh... Een knappe vrouw van uh, middelbare leeftijd. Oh, dan zou je de toevallige samenloop van omstandigheden toch wel een beetje te ver blijven, je niet? <laughs> mm, ja, begrijp wat je bedoelt. Ach, ze kan ook best jong zijn, dat maakt niet veel uit. Nee, nee. nee. En hoe had je je de procedure gedacht? Hè? Nou, om eerlijk te zijn, wat mij heeft aangestoken... <laughs> Vergeef me de beeldspraak. Mm? Dat was het idee van dat... Uh... Gehamerde glazen. Oh. Maar in mijn verhaal zal de brand niet per ongeluk zijn ontstaan. Hij zou opzettelijk zijn veroorzaakt. Ja, maar dat heeft me toch te ver, gezond hè. Oh. Misschien wel. Heh. Ik had zo gehoopt dat u me een beetje zou helpen. En niet dat u rondom erop zou zetten. Ja, maar je moet nuchter zijn, Elsie. Een volmaakte moordvrij is toe, maar eens iets te noemen: een volmaakt tijdschema. Geen enkele fatsoenlijke moeder zou ooit iets aan het toeval overlaten. Wat er in Hillside Quadridge gebeurd is, heeft voor een belangrijk deel afhangen van facturen die niemand kon beïnvloeden. Ten eerste het weer. Ten tweede het feit dat mevrouw Everett alleen was en in slaap was gevallen. En verder, je hebt het van de brandmeester kunnen horen, de soort van wijnstop. Dat gelijk. In, maar. Natuurlijk mag hij dichterlijke vrijheden voor u Ten slotte. Ja, is alles mogelijk als je het goed beslaat. Jouw moordenaar zou <laughs> de weerberichten gevolgd kunnen hebben. In de hoop op het niet <laughs> Maar bij ons klimaat had hij misschien zijn halve leven moeten blijven wachten. <laughs> ...om er zeker van te zijn dat het slachtoffer wel werkelijk in slaap zou vallen... ...zou je haar een paar uh, slaaptabletjes kunnen laten toedienen. Nee, nee, dat zou aan het licht komen bij de lijkschool. Nou, het hangt er vanaf wat er van het slachtoffer over is. In geval van brand is het niet waarschijnlijk. Nee, en uh, wat de gordijnen betreft... ...je zou iemand het slachtoffer kunnen laten bepraten... ...katoen of andere brandbare stof te kiezen. Huh? Nou, ja, maar dan gaan we de verbeelding wel wat erg veel geweld. uitroepen, vind je ook niet? Klinkt niet uh, erg aannemelijk. Dat moet ik toegeven. En ja. uh, uh, dan nog, zelfs als ik de moordenaar al die moeite zou laten doen, hoe zou ik hem dan in het heimersnam zo ontmasken? Dat is jouw probleem, hè? Ik ben geen schrijver. Maar ik kan je wel vertellen, misschien heb je daar wat aan, dat voor zover ik het heb meegemaakt, misdaad gaat altijd ergens... Een leugen moeten vertellen. Een leugen? Ja. En de pech van leugenaars is dat ze meestal zo slecht geheugen hebben. Vroeg of laat breken ze hun nek daar. Nou, denk er eens aan als je weer op de je schijfmachine zit. Oh. Ik wist niet dat je hier was. Komt u gerust binnen? U bent vrij de zetkamer te gebruiken. Ik heb even een avondbad gekocht. Voor jou heb ik een magazine meegebracht. Oh, is lief van u. Dat had u niet moeten doen. Het is erg weinig in verhouding tot jullie vriendelijkheid. Wilt u nog een kopje thee? Graag. Nee, nee. Voor de verandering zal ik jou eens bedienen. Dank u. Zij is naar een bestuursvergadering. Alweer? Ja, altijd moet ze bezig zijn. Ze is haar hele leven al geweest. Als kind al. Het moet nogal eenzaam zijn voor jou. Och, ik ben eraan gewend. Nee, dat is iets waar ik nooit aan zal wennen. Eenzaamheid. Ik ben een man die gezelschap nodig heeft. U moet haar wel ontzettend missen. Hm? Wie? Mevrouw. Oh. Ja. Ja. Neem niet kwalijk, dat was dakloos van me. Helemaal niet. Je kunt niet eeuwig treuren, wel. Bij de pakken neerzitten heeft weinig zin. Er komt een tijd waarop je de werkelijkheid onder ogen moet zien. Ik dacht dat u een uh, sentimentele instelling had. Elsie, ik weet dat u het lycée niet zult waarderen. Maar beoordeel een boek nooit naar zijn omslag. In de loop der jaren heb ik me leren aanpassen, en dat is de enige manier. Ik ben zo niet... Ik heb nooit met minder genoegen willen nemen als ik niet kon krijgen wat ik wou. Ja, daarom ben ik waarschijnlijk een oudervrijster gebleven. Nou, geen ouder. Toen nou, u hebt gezegd dat we de realiteit onder ogen moesten zien. Misschien wel. Maar ik begrijp nog altijd niet waarom u het al niet lang geleden heeft ingepikt. Oh, we ben ik nou toch ongastvrij? Wil u een stukje thuis? Graag. Ja, maar niet zo groot stuk. Uh. We, we maken ze zelf. Dat weet ik, ze zijn fantastisch. Maar die nieuwe van jullie, hoe heet die ook alweer? Balnootcrème. Ja, dat is een van zijn... Ze Zijn jullie... ...balnootcrème? Ja, toen ik om het tweede stuk vroeg, zei Nora. Wat, wat kijk je nou verbaasd? Ik ben toch een ontzettende zoetbek. Dat heb je toch wel gemerkt? Ja, ja natuurlijk. Zegt wat is aan jou? Voel je niet goed? Neem me niet kwalijk. Ik, ik hoop dat u me niet onbevast vindt. Maar ik, ik, ik uh, heb een zoon. Het is pijnlijk. Ik denk dat ik me vroeg naar wedstrijd gaan. <totstut> Ja, zo. Toch zou ik je niets doen, hè? Nee, niet weg gaan ze. Was het een vlotte vergadering? Reuze. De bazaar wordt op de 25e gehouden. Ik had ze wat spulletjes beloofd. Je zou zo'n vruchte kunnen geven. Of een taart. Daar had ik al aan gedacht. Die nieuwe van je wandelkrem het... Uh, goed. Ja, ik ben zo trots van een oude aap. Zeg, ik realiseer me ineens dat de eerste naar van Everett is gegaan. Werkelijk? Ja, je hebt gelijk Maar ik zeg, de dag van de brand. Er is al de vlammen zijn opgegaan. Ja, maar als meneer Everett om twintig over tien naar Londen is gegaan, kan hij er dus ook. Niets van hebben gegeten, hè? Die heeft zijn schade lang ingehaald. Hij heeft er gisteren in detail heel wat van naar binnen gewerkt. Dus? Maar wat ik bedoel dus... Stil, jij gaat liggen en ik schud je kus op. Als jij zo moe bent, moet je niet zoveel kletsen. Uh -huh. Eten. Je wil je niet niet <laughs> Je ziet uh, een beetje bleek vanmorgen. Slechte nacht gehad. Ja, ik heb niet al te goed geslapen. Neem een slaapmuntje voor je naar bed gaat. Of misschien heb je een tonicum nodig. Loop straks even langs dat deed. Ik maak je weer fiets. Ach, ik geloof niet dat het iets is waar ik mijn ongerust over hoef te mm, een onschuldig middeltje. Soms helpt het. Als je me nooit bij me komt voor slaaptabletten. Ik moet ze verkopen, maar ik ben er geen voorstander van. Dat is een slechte gewoonte. Ik heb er nog nooit een in genomen. Mm -hmm. Ik zou er maar niet mee beginnen, ook? Je krijgt ze trouwens alleen op doktersrecept. Ja, ik, ik, ik, ik krijg de klinis elke keer als ik het woord fenobarbitone zie. Het is bijna een modeartikel. Nee, toch? Ja. Eh, steekt onder ons. Als ik je zou vertellen hoeveel mensen regelmatig... ...klaabtabletten gebruiken, zou je zeker. Heus? Mevrouw Thaler, van het kasteel? Nee. Bert Parker, van de slijterij. De oude mevrouw Denton. Meneer Everett, Johnny Miller. Meneer Everett? Okay. Ja? Ja, ik dacht wel nou dat je daarvan op zou kijken. Nog geen veertien dagen geleden kwam die met een recept. <truimert> meneer, ik heb jij meneer Everett gezien? Ja, ik is vroeger weggegaan. Heeft hij gezegd waarheen? Ik denk dat hij een heel zijd cottage is. Hè? Een heel zijd cottage? Ik geloof het wel. Wat een idee om daar naartoe te gaan, hè. Huh? Die ruïne. Steeds als ik er langs kom, lopen de koude reiling over mijn rug. Luister, Smilly, ik moet even weg. Als mijn zuster naar vraagt, zeg maar dat ik binnen een uur terug ben. Ja, even Oh, oh, oh, zie jij het, Elfie? Ik zwak werkelijk even van je. Dat spijt me, meneer Everett. Wat doe jij hier in de rimbo? Oh, uh, ik, ik, ik was aan het wandelen. Ik zag de schuurdeur op een keer stond en ik dacht dat er misschien is uh, ingebroken. Nee, de schuur is al op slot sinds de brand. Ik ben hierheen gegaan om wat gereedschap te halen. Wat hebt u daar? Hm? In uw hand? Oh. oh. dat busje bedoel je. Een restje natuurfloraat of hoe dat spul heten mag. Tegen onkruid. Jullie voetpad moet nodig gewiet worden. Ik vond dat ik maar eens nuttig moest maken. Er zijn ook een paar die opgebonden moeten worden. Ik heb hier een hele bunte staken liggen. Ik heb ze niet meer nodig gehad. Sinds Nora vaste planten wil hebben. Je vindt het toch niet vervelend dat ik jullie met de tuin hou. Nee. Veren zullen we de heel dankbaar voor zijn? En jij? Ik had gehoopt dat ik jou van een aantal vermoeiende wijtjes zou ontlasten. Dank u. Elfie. Ik... Ik moet je wat ontbiechten. Ja? Het is vreemd, maar... Ik vind het in het algemeen niet gemakkelijk met mensen te praten. Toch? Ik er bij jou nog moeite mee te hebben. Dat heb ik al gevoeld de eerste keer dat ik in de lunchroom kwam. Ruim een jaar geleden. Ik dacht dat u iets wou. oplichten. Oh ja. ja. de moeilijkheid is deze. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Gaat het. over een vlak? Ik merk wel dat ik voor jou niets geheim kan houden. De waarheid is. ...omdat we niet zo goed met elkaar overweg konden. De afgelopen zes maanden is het bijna ondraaglijk geweest. Ik wil de oorzaak in het midden laten. Dat zoals de meesten hier in het dorp weten. Ze had een onmogelijk karakter. Voor mij was het al een hele opgave... ...met haar in dezelfde kamer te zitten. Ik smeerde me dan ook wanneer ik maar kon. Jullie lunchroom wassen... Een gegevoel. Meneer... Oh, ja, natuurlijk, die, die brand is een verschrikkelijk ongeluk geweest. Maar om eerlijk te zijn, ik ben niet ongelukkig. Waarom vertelt u mij dat? Omdat ik... Ach, bij al die mensen die hun deelneming kwamen betuigen... heeft het heel wat zelfbeheersing van me geëist de vertonen vol te houden. Ik moest het aan iemand vertellen... En aan wie kon ik het, het beter vertellen dan aan jou? Ik, ik, ik moet doen nog naar huis, Het is bijna de lunchtijd. Mijn auto staat aan het eind van het laagje. Ik breng die even weg. Dat is... De... Dat is die krachtig uit deze tijd van het jaar. Ja, ik was nogal uh, vroeg op vanmorgen. Ik hou me vroeg op staan. Had u slecht geslapen? Integendeel, ik heb nog nooit zo goed geslapen. Zij is tamelijk laat thuisgekomen. Ik dacht dat u misschien had uh, wakker gemaakt. Nee, hey, ik slaap erg vast. hebt u altijd vast geslapen? Zolang ik me kan herinneren. Ik ben een van die mensen die slapen zodra het hoofd te kussen raakt. Wat oh, ben je, mevrouw Eh uh, Het was uh, een dagschotel uh, en de zet was niet zo? Ja, geen zoek. Ik ben even niet kwalijk dat ik je zo opjaag hoor. Maar het is vandaag mijn drukke dag. Pensioenen en postwissels. Het is uh, vier ping, mevrouw Klaar. Mm. Alsjeblieft. Dank u. Mevrouw Klaar, hebt u toevallig die je gezien? Huh, is die nog niet geweest? Nee, nee. zal hij naar het kantoor terecht zijn. Ik denk dat hij wat later komt. Stel je voor, die is een lunch Ah, oh. <laughs> Ach, wees dus lief, kind, geef me echt van mijn mantel aan. Mm. Zo, dank je. Zeg, is mijn emmer nog altijd bij jullie? Uh, ja. Mijn man en ik hadden hem aangeboden bij ons te komen, maar jullie hadden ja, hem ja. al eerder gevraagd. Nou, twijfel er niet aan of hij voelt zich op zijn gemak bij jullie. En veel last heb je niet van hem wel. Helemaal niet. Ja, toch aan dat er zoiets moest gebeuren. Zo'n aardige man. En dan is er dus zo afgelopen. Toen hij zei toch een beetje... Nou ja, uh, Piet Luther was. Ik heb nog nooit een man meegemaakt die zich zoveel zorgen maakte om de gezondheid van zo'n vrouw als hij. Verkelijk? Oh, ja. emmer, oh, het was erg dat voor een aditie. Ja, niet ernstig. Maar hij wou toch niet dat ze in het risico liep. Je kunt het geloven, of niet? Maar ik moest hem elke dag doorverbinden met Londen. voor ja. het weer blijven. Weer blijven? Ja, hij heeft de hele zomer geen dag overgeslagen. Alleen omdat het wel eens zelfkundig gaat gaan reizen. Nou, is dat attent of niet? Ja, het. Kijk eens wat laat later al is. Er zal wel een flinke rij voor m'n loketten staan, denk ik. Hé, hey, kijk eens, daar hebben we de brigadier Foster. Ja, vroeg Ik We geen tijd meer. Ik, ik had al weg moeten zijn. Tot ziens. Tot ziens. Nels, nou, stel je het vlees nog op, Ja, ik ben blij dat u er bent. En nou, al een royale passie voor een hongerige smeris. Daarna zullen we ons, als het wat stiller is, met de vakconversatie bezighouden. Hoe? Hm? nou, pracht. Loop af, ik ben uitgekomen. Dankjewel, Sarah. Ja, heerlijk Zit je bleef wel dat. Ja. Fijn dat het u gesmaakt heeft. Ja. Elsie komt zo met de koffie. Het ja, gaan jullie laatste gasten. zijn. Ja. Ik hou jullie toch niet op? Wel, nee. We beginnen pas met de thee om een uur of drie. Oh. Koffie, brigadier. Ja, Tantje, hey, Elsie. Oh, Elsie, goed dat ik aan denk. Ik heb beloofd dat ik morgen zal helpen met de bazaar. Je heeft een plan uit te gaan? Morgen? Nee, ik niet. Waarom? Ben je de, de mixer wat bezorgd. Ik had wel graag dat er iemand was om in ontvangst te nemen. Nooit blijft het woord nog thuis. Ja, graag. Dan kan ik meer op ja, vrijde middag geven. Huh? Hm? Je hebt hier zeker wat te doen, hè, Otzi. <laughs> ik begrijp niet waar je de tijd vandaan houdt om te schrijven. Oh, ik heb er gewoonte van gemaakt elke dag iets te schrijven. Ah. Meestal sluitend tijd. Oh, heb je al een oplossing gevonden voor je brandverhaal, hè? Ja, Ja, nee. Oh herinnert u zich die uh, leugen waar u over sprak. Uh -huh. Nou, daar had ik een idee voor. In mijn verhaal koopt de vrouw een taart. Uh -huh. Op de dag van de brand. Uh -huh. Nadat de man verondersteld wordt vertrokken te zijn naar de stad. Uh -huh. Een nieuw soort taart. Uh -huh. Maar de man maakt later toevallig een opmerking over de smaak. Het bewijst dat hij thuis moet zijn geweest op het tijdstip van de brand... Is dat niet zo? Niet gek, niet gek. Maar moeilijk om er een jury mee te overtuigen. Maar als je zou kunnen bewijzen dat hij je recept voor slaaptabletten heeft laten klaarmaken. Hoewel hij zelf een stevige slaper is. Maar het uh, bezit van slaaptabletten, dat betekent niet dat hij ze heeft toegediend. Maar als je nou ook een getuige hebt die kan verklaren dat hij dagelijks inlichtingen heeft ingewonnen over het weer. Hmm. Zogenaamd omdat zijn vrouw rheumatisch was. ...dan zou je nog altijd de misdadige opzet moeten bewijzen. Zoals jij het vertelt, klinkt het niet anders dan uh, als het optreden van een zorgzame echtgenote, Nee, huh? nee, uh, uh, uh, je zult met bewijzen moeten komen die niet zo weerlegbaar zijn als jou, hè. Uh. Uh, uh, kijk, ik wil me niet op jouw terrein gaan begeven. Doe het maar gerust. Maar ik vind dat een aantal van je ideeën heel goed is. Ja. Maar weet je wat je zwakke punt is? Nee. Die gordijnen. Kijk, er zijn ontzettend veel soorten katoen. Uh, hoe heet het ook is, je kunt er nooit zeker van zijn dat ze vlam van zijn. als je zou mee moeten experimenteren. Oh, een beetje risico, hè? Nee. Nee, wat jij nodig hebt is echt brandbaar materiaal. Ja. Ah. Uh, nylon vitrage bijvoorbeeld. Nelonvitraag. Ja, dat wordt veel gebruikt tegenwoordig. En als dat voor de overgordijnen zou worden opgehangen, zou dat niemand opvallen. Nee, en het laat geen sporen achterop. Ja, dat ja. zou een idee zijn. En om extra zeker te zijn, zou je het moeten drinken in een uh, brandbare stof. Ja, niet in benzine of zo, maar in iets dat volkomen reukloos is en heel uh, brandbaar. Dat is zo, uh, ja, wel. Ja. Natriumchlorat zou ideaal zijn. Nou, na, natriumchlorat? Ja, het wordt gebruikt in uh, onkruidbestrijdingsmiddelen. Uh, je kunt het zo kopen. En ik wil wedden dat er in vijf van de tien tuinschuren hier een bus te vinden is. Ja? Hm. <lacht> ik zie, <lacht> ik zie het heb gegeven om over na te denken. <lacht> nou, ik kan er dus helemaal maar beter weggaan. Oh ja, nog één ding. Hoe staat het met het motief? Motief? Nou, uh, iemand pleegt meestal geen moord uh, zonder nee. reden. Hè? Zit de echtgenoot in financiële moeilijkheden? Nee, ik had hem al zeer vermogend voorgesteld. Nou, als het dan geen hebzucht is of wraak. Zeg, dan heb je nog maar één motief: de andere vrouw. De andere vrouw? Uh, ja, je weet wel. De sympathieke vriendin op de achtergrond. Iemand bij wie hij zijn toevlucht kan zoeken als een vrouw hem te veel is. Zo? <laughs> Zou een man werkelijk een moord kunnen plegen om een andere vrouw? Maar nou, lieve kind, is er een betere aanleiding denkbaar dan de eeuwige driehoek? Bovendien weet de andere vrouw vaak niet eens wat er gebeurd is, de echtgenoot wacht. ...tot zijn vrouw dood en begraven is, voor hij iets laat merken. Is dat echt waar? je krijgt een verrassende kleur van. Ik hoop dat ik niet te direct, uh, uh, te modern geweest ben. Maar nee, natuurlijk niet. Nou, het wordt tijd dat ik eens opstap, hè? Nou, succes met je boek. Zeg, denk dan, dat ik 10% krijg. Als je het wat komt hoor. Elfie, ga je uit of kom je naar binnen? Ik ben zo terug zei, ik moet even naar een stoffenzaak. Waarvoor? Oh, niks bijzonders. Ik, ik heb last van de zon als ik achter de schrijfmachine zit. Ik wou een paar halen vitrage kopen. Vitrage? Dat is ook niet erg praktisch. Wanneer oh, is je zonnecel? Nee, ik heb liever vitrage. Vitrage. Hm. Nou, kom nou. Goeiemiddag, kom hier voor piers. Hey. Kan ik u helpen? Ja, meneer Potter. Ik uh, wou een paar meter nylon vitrage. Hebt hm. u dat? We hebben niet veel sortering en vitrage. Er is weinig vraag naar tegenwoordig. U bent de tweede deze maand hier naar vraagt. Werkelijk? Moet u eens horen, ik, ik hou helemaal niet van nieuwsgierig te zijn... maar ik, ik heb niet graag dezelfde gordijnen als mijn naaste buren. Ja. Kunt u zich misschien nog herinneren wie je naar heeft gevraagd? Nee, niet direct. Mijn nieuwe winkeljuffrouw heeft toen geholpen. Nee. Connie. Konnie? Ja, meneer Frotte. Kom even hier, wil je? Ja, meneer Wie heeft er een tijdje geleden naar vitrage gevraagd? Vitrage? Ik was toen in het magazijn. Uh, Hoe lang moet dat geleden zijn? Oh, een week of drie, vier. Oh, dat was maar niet de eerste week was dat ik hier werkte. Toen liep me al gewoon... Ik herinner me dat ik je de raad heb gegeven de klant naar de stad te sturen. Naar Harrington, in Die hebben dat soort dingen. Oh ja, ja, dat herinner ik me. Maar uh, de naam van de klant weet ik niet meer. Oh geef niet, hoe heette die zaak, Helen in Rijkfort? Ja, die is het dichtst bij. Aan de weg naar Londen. <truimert> Morgenmiddag naar Exeter. Morgen? En je zo thuis blijven om de mixer in ontvangst te nemen. Hebben we dus afgesproken? Oh jee, ik heb van een sporkaatje gekocht. Ook leuk. We hebben niet al een vrije middag beloofd. Oh, misschien blijft het toch wel als je het vraagt. Werkelijk, Elfie. Jij bent toch wel het toppunt. Er is niks aan te doen. Mevrouw. Wat uh, mag ik voor u doen? Uh, de... Ja, hoor. hoe zal ik het... Harrington is bekend om zijn keuze, mevrouw. Is het voor een toneelstuk? Of uh, wat gaat u spelen? Pardon? Wat voor kostuums zoekt u? Nee, uur. geen kostuums. Ik, ik, ik, ik heb stof nodig. Deze kan, mevrouw. Taft, kunsttij, damast, nylon, zij, satijn. We hebben meer dan vijfduizend surpen. Vijfduizend? Geweldig. Maar wat ik nodig heb is alleen maar wat uh, vitrage. Vitrage? Hmm. Wat voor Nee, Nijlon-vitrage. Hebt u die? Natuurlijk, mevrouw. Ook een blikje. Is dit wat u zoekt, mevrouw? Dat, dat weet ik niet precies. Ziet u, een, een vriendin van me heeft de haren hier gekocht en dan zou ik graag dezelfde willen hebben. Het stond niet aardig voor haar aan. Wanneer heeft ze het gekocht? Nog geen uh, vier weken geleden, dacht ik. Maar u zult toch wel niet al uw klanten herinneren? Oh, toch wel, mevrouw. We hebben gegevens van iedere transactie. De meeste van onze cliënten zijn zaken of gezelschappen. Oh. Maar ik zou bij de particuliere bestellingen kunnen kijken. Zou u dat willen doen? Dat zou erg vriendelijk van u zijn. Een mm -hmm. blikje. Ik zal even het boek pakken. Hoe uh, was de naam? Mijn naam? Nee, mevrouw. Niet de uwe. Die van uw vrienden. Oeh, Everett. Everett. Everett. Everett. Ja, hier. Hebt u het gevonden? Ik denk van wel. Het is een schriftelijke bestelling geweest. Nylon vitrage. Zes meter. Ik heb de brief niet hier. Maar zoals u ziet is de zending geadresseerd aan twee Everett. V? Ja. Is dat uw vriendin? Wat. Ja. ja. Oh, uh, bij nader inzien geloof ik toch niet dat het geschikt voor me is. Het spijt me dat ik zoveel last heb veroorzaakt. Niet de moeite, mevrouw. Dag, mevrouw. Goedemiddag, juffrouw Piers. Dag, agent. Is briegelier Voster op zijn bureau? <laughs> Moet je de briegelier zelf hebben? Ja, agent. Is hier niet? niet? Nee, nee hij is net weg. Maar hij kan zo terugkomen. Uh, moet ik een uh, boodschap overbrengen? Nee, maar ik zal hem wel graag zo gauw mogelijk willen spreken. Wilt u me vertellen dat ik geweest ben? Het komt in de bus, joh, vrouw. Ik zal wel een aantekening op zijn bureau leggen. Oh, jullie. Ben jij je moet niet zo achter iemand aansluiten. Schrok me dood, dat heb je hierboven boven te doen. Wat, man, is geweest? Ik wou uw was in uw kamer zetten. Deze is voor meneer Everett. O, is hij thuis? Nee, hij is na de lunch weggegaan. De Mixer is gekomen. Ja? Hij is fantastisch. Rood en wit. Met allemaal handige poefjes ervan. Ik moet hem morgen nog eens op mijn gemak bekijken. Nou, ik euh, zal nou nog even de was naar meneer Everett's kamer brengen, hè? nee, die zat ik al bij, me. Jij kan nog wel naar huis gaan, Millie. Dank u wel. Goedemorgen. Mijn God. Die trommel stond in de laad toen ik wegging. Vier... U hebt de kwitantie natuurlijk verwant, hè? Kwitantie? Wat voor kwitantie? Doe maar niet of u nergens van weet. De kwitantie van Harrington voor de Nijlon-vitrage. Oh, hè? Uh. U wordt bleek, meneer Everett. Het is altijd een schok als je ontmaskerd wordt, niet? maskert? Is dat alles wat u kunt zeggen? Niet dat ik het zo gedaan hoor. Blijf hier, alsjeblieft. Zou u me willen doorlaten, meneer Everett? Nee, Ik vroeg of u het doorlaten. Antie? Nu moet ik met je spreken. Ik zie niet in Luister. Ik kan me voorstellen wat jij moet denken. Jij denkt dat ik... Denk? Kom nou. Wilt u ons dat u de politie hebt voorgelogen over het tijdstip waarop u naar Londen bent gegaan? Nee. Of dat u een recept hebt gekregen voor slaaptabletten, hoewel u heel goed kunt slapen zonder medicijnen? Je bent blijven op de hoogte. Ik kan het dus niet ontkennen. Of dat u wekenlang, elke dag, naar de weerverwachting hebt geïnformeerd. Dat is ook waar. En, en dat u zes meter nylon vitrage hebt gekocht. En dat u die in een onkruidmiddel hebt gestopt om ze meer ontslangbaar te maken. Dat ontken ik. Ik heb u met een beus natriumchloraat in uw handen staan Ook waar. Huh? Maar die heb ik ook niet gekocht. Uw naam stond op de bestelling van de vitrage. Nee, dat kan ontken ik. Ontken het me niet. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Luister eens. Wat jij van me denkt. Neem het je niet kwalijk. Dat is erg vriendelijk van u. Als je nou was, dan maar eens naar me zou willen luisteren. Een paar minuten maar. Ik zal bij de deur weggaan. Zo. Hij is niet op slot. Je bent vrij om weg te gaan wanneer je wil. Alles wat ik je vraag is een paar minuten van je tijd. Doe, Elsie. Goed. Dan zullen we erbij gaan zitten als je het goed vindt. Hm. Laten maar. Elfie. Ik heb je geloof ik al eens verteld dat Nora en ik niet zo goed met elkaar konden opschieten. Ja. Nou, dat was heel zacht uitgedrukt. Ons huwelijk was een ontzettende mislukking. Ik zou wel bij haar weggegaan zijn, maar eerlijk gezegd... ...kon ik het idee van een scheiding en al dat schandaal niet verdragen. En als je me vraagt waarom zij bleef, kan ik je dat in één woord vertellen. Geld. Maar ik dacht dat zij gefortuneerd was. Geloof me. Toen ik met haar trouwde, interesseerde me dat niet. En later bleek dat ze me bewust had voorgelogen wat haar inkomen betreft. De waarheid is dat ze geen cent bezat... En ze liet weinig twijfel bestaan over de vraag waarom ze met me getrouwd was. Je had volkomen gelijk. Op de dag van de brand ben ik thuis geweest. Met de lunch. Maar waarom heb je toen... Alles op zijn tijd. Na de lunch liep Nora naar het doorgeefluik aan de andere kant van de kamer... om de koffie in te schenken. Er ging een spiegel tegenover de tafel. En toen ik daar toevallig keek, zag ik haar een paar tabletjes in een van de kopjes gooien. Ik dacht dat het haar zoektabletjes waren. Maar toen ze ze omdraaiden, realiseerde ik me dat het mijn kopje was waar ze de tabletjes had ingegooid. Dus zou u het verkeerde kopje hebben gegeven? Dat dacht ik. Ik had natuurlijk een opmerking kunnen maken. Maar dat zou alleen maar ruzie hebben betekend. Noor gaf nooit toe een fout te hebben gemaakt. Hoe deed je toen? Nou, wat was geen beseft. Dus ze vroeg me of ik een stuk taart wilde. De walnoot krijgen. Ik zei ja. En terwijl ze de taart sneed, verwisselde ik de kopjes. Je kunt je voorstellen dat ik verbaasd was toen ik merkte dat ik toch die zoetstof in mijn koffie had. Ik dacht dat ik me had vergist. En ik had me wel voor mijn hoofd willen slaan. Er was geen tijd meer om de kopjes nog eens te verwisselen. ...heeft zij niets gemaakt? Nee. Ze stelde voor onze koffie mee te nemen naar de salon. Ik herinner me... ...dat het erg benauwd was. Ik wilde weg naar mijn directievergadering. En Nora drong op aan... ...dat ik nog een paar minuten zou blijven. We zaten dus bij elkaar... ...en dronken onze koffie... ...zonder een woord te spreken. En toen doezelde Nora weg... En viel in slaap. Ik was er erg blij om. Ging heel zachtjes de kamer uit en reed naar Londen. Onderweg wilde ik mijn zak pakken. En vond een glazen buisje in mijn zak. Een buisje? Nora's slaaptabletten. Meneer reken zei dat hij het aan u had geleverd. Dat is ook zo. Nora maakte ruzie met iedereen. Onze huisdokter in Kruis. veno krijg je alleen op doktersrecepten. Daarom moest ik het laten voorkomen alsof ze voor mij waren. De weerberichten was het precies zo. Ze ging ze plotseling abnormaal met de gezondheid bezighouden. Als ik de weersverwachtingen heb opgevraagd, zette ze geen voet buiten de deur. Maar wat moesten die slaaptabletten nou in zak? Dat vroeg ik me ook af. Ik had het huisje eerder op de dag op haar toilettafel zien liggen. Toen was het vol. Maar nu waren er drie tabletten uit. Ik begreep er niet zo. Toen herinnerde ik me de koffie. Toete. dat zij geprobeerd heeft u te verdoven. Ik wist niet wat ik ervan moest denken. Toen kreeg ik na de vergadering de boodschap van Brigadier Foster. Hij sprak niet over Nora, maar op weg naar huis voelde ik me niet op mijn gemak. Toen plotseling op me door dat Nora wel eens in huis kon zijn gebleven. Ik begrijp dat ik van was. Gesteld dat die slaaptabletten voor mij bestemd waren geweest. Ze had ze in mijn koffie gegooid en het buisje in mijn zak gestopt... om het te doen voorkomen alsof ik ze zelf had ingenomen. Hm? De brand was niet toevallig ontstaan. Ik realiseerde me dat ik wel eens in moeilijkheden zou kunnen komen... als er sporen van venofapitonen zouden worden gevonden... Daarom heb ik gelogen over het tijdstip van mijn vertrek. Alles was door de brand vernietigd. Behalve die oude actentrommel. Nora Borger, correspondentie. Ik heb er niet in gekeken tot na het gerechtelijk onderzoek. Ik wist van het natriumchloraat af. Maar pas toen ik dit had gevonden, was ik er zeker van dat Nora geprobeerd heeft mij te vermoorden. Vermoord. Er was weinig twijfel mogelijk. Hier. Wat is het? Het is een briefje van de firma Harrington. Waarin ze haar orde bevestigen voor de nylonvecrage. de zending was toch aan u gericht? Hey, Everett. Ze heette Finora. Ik noem haar Nora. Finora. De brief is aan haar Kijk maar, ze heeft haar postwissel betaald. Maar misschien kun je bij Harrington haar brief nog wel te zaken krijgen. En je zou zonder moeite kunnen vaststellen... ...dat ze dat onkruidmiddel in High Street heeft gekocht. Oh, waarom bent u niet naar de politie gegaan? Wat zou dat voor zin gehad hebben? Een nieuw onderzoek, nog meer vragen, verslaggevers. Ik had de laatste tijd wel genoeg gehad. Daarbij komt nog dat ik zou moeten bekennen... ...dat ik gelogen had met betrekking tot het lunch thuis. En als ik gelogen had in één detail zou ik tenslotte ook hebben kunnen liegen... over de slaaptabletten, de weerberichten... en zelfs over de bestelling van de vitrage. Ja. Ik zal het je maar eerlijk zeggen, Elsie. Ik was bang. En dat ben ik nog. Ik zeg niet dat ik schuldig verklaard zou worden. Maar de mogelijkheid was er. En die is er nu zeker als jij naar de politie gaat. Maar dat is jouw zaak. Ik zal je niet tegenhouden. Je kunt weggaan wanneer je maar wilt... Ja, M Millie, wat is er? We verliezen uw poster aan de telefoon. Hij zei dat u een boodschap voelde, Oh Oh ja. Ach, bied hem onze ontschuldiging aan, wil je? Zeg maar tegen hem dat het niet zo verschrikkelijk belangrijk was. Ik zal hem later nog wel opbellen. Ja, kijk ja, Ik geloof u, meneer dat. Meer kan ik niet zeggen. Maar ik vind het wel altijd erg dom van u de, dat u hebt gelogen tegen de politie. En als u nog een raad van me wil aannemen, gooi die onkruidverdelger zo gauw mogelijk weg. Oh, maar dat heb ik al gedaan. Maar dat briefje van dan bewaart dat vooral goed. Als een boek wordt uitgegeven, zou de een of andere wel eens conclusies kunnen trekken. En dat briefje bewijst dat u onschuldig bent. Ja, maar je bent toch niet echt van plan? Onschuldig. Ja, maar maak u geen zorgen, hè de namen. Bovendien zal iedereen wel zeggen... dat het wel wat erg vergezocht is. Ik ben er zeker van dat het succes zal hebben. Ik vijf voor jou. Nogmaals bedankt, Elsie. En als er goed iets is wat ik voor jou kan doen... zeg het dan. juist <gazien> verzorgen. Hmm. Oh ja, nog een kleinigheid. Ja? Uh, ja? U moet niet denken dat ik hoe dan ook pressie wil uitoefenen. Ik zou het erg vervelend vinden als u het zo voelde... Maar uh, mijn zuster zou zo ontzettend graag dat stukje grond hiernaast willen hebben. Ze kan het krijgen. Oh, nee. We betalen de marktprijs, meneer Everett. Oh, Elsie. Nou, niet meneer Everett. Victor. Goed, Victor. Victor. Ik heb je handtekening nodig. Hier? Oh. Uh, ja. En hier. En hier. Het is reuze opwindend, hè? Het is fantastisch. Zo, dit kan meteen naar de notaris. En de aannemers van volgende maand kunnen beginnen. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben. Oh, het was niet gemakkelijk. Menar voor het was ook een harde nood om te kraken. Ik heb bijvoorbeeld al vechten. Maar tenslotte heb ik hem omlaag gekregen tot 200. Oh, wat knap van je. Het is maar goed dat tenminste één van ons aanleg voor zaken heeft. Hm? Mm -hmm. Dat is het zeker. Dat moet ik je tot je heer nageven, zeggen. Jij bent de praktische van ons beiden. Ja.